Het nabijgelegen Horsterwoldbos staat op zeker drie plaatsen in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Op de camping staan zo'n 150 caravans. Daarvan waren er vanochtend ongeveer 80 bezet. Het Horsterwold is met 3700 hectare het grootste loofbomenbos van Nederland. Maandag beginnen de onderhandelingen over de vorming van een Paars-Plus-kabinet. Dat is de uitkomst van verkennende gesprekken die informateur Cenk Willink heeft gevoerd met de fractievoorzitters van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks. Volgens VVD-leider Rutte zijn er nog steeds grote verschillen tussen de partijen, maar is er nu wel een basis voor onderhandelingen. d 66 fractieleider Pechtot denkt dat, er, dat de partijen er samen wel uitkomen. GroenLinks-leider Halsema en PVDA-vorman Cohen vinden dat er snel een kabinet moet komen om de problemen van het land op te lossen. In het Zeeuwse Kapelle is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens getuigen liep een ruzie tussen twee mannen vanmorgen in een winkel uit de hand. Er is in elk geval een bijl en vermoedelijk ook een mes gebruikt. Na het incident verschanste een van de twee betrokkenen zich in zijn huis. De politie deed er later een inval en arresteerde de man. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft het eerste doelpunt van Nederland tegen Brazilië alsnog toegekend aan Wesley Sneijder. De goal in de 53 e minuut werd eerst beschouwd als een eigen doelpunt van de Braziliaanse middenvelder Melo. Die raakte het schot van Sneijder nog met zijn hoofd waarna de bal in het doel ging. Maar de technische studiegroep van de FIFA heeft besloten dat het doelpunt toch op naam van Sneijder komt. Die is nu met vier goals mede topscorer van het WK samen met de Slowaak Vitek, de Argentijn Higuain en de Spanjaard Villa. Het weer: het is 22 graden aan zee tot ruim 30 in het oosten. Vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Morgen is er bijna overal droog en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhit.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 En 1-0 voor Duitsland. <laughs> Juist. Dat Ongeloof. is ongelooflijk. Uh, ik hoor net op nieuws he, dat Wesley Snyder uh, dus die goal wel toegekend krijgt. Dus die is nu uh, mede topscorer van een toernooi met 4 goals achter zijn naam. Wat gaan we het laatste uur doen? We gaan natuurlijk even nog naar de, uh, de filmprogramma kijken van 1 tot en met 7 juli van het uh, circus Zandvoort. Ik heb nog diverse sportnieuwtjes van binnen- en buitenland. Dus uh, we hebben nog genoeg, uh, genoeg items. En natuurlijk, natuurlijk hart, hartstikke veel leuke muziek. I'm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 <laughs> Ik <Spoil. laughs>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 I feel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 Niet alleen maar over Europa nu, nee we hebben het over de hele wereld. Yes. Eigenlijk hadden we beter uh, kunnen draaien van We got the whole world in our end. Hè? Hadden we ook kunnen doen. Europodia and it's the final countdown. Wanneer is er echt de datum van de finale? Ju uh, 11 juli? El juli. juli, 10 Elf juli. juli. 11 okay. juli, dan gaat het allemaal gebeuren.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 Ba ba ba, ba ba ba ba rant. Ba ba ba ba ba rant.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 Frankie Valley, Ja, mij ja, ja, wel. Ja, ja. Maar die mag ik van jou niet draaien, want die was te oud. Die was te oud, ja. Ouds, ja. <laughs> Veel te oud. In ieder geval uh, recentelijk nog een hit voor Matt Je de bigging op de Sanfordse radio. Waar anders. Je luistert altijd natuurlijk naar de Sanfordse radio. Niet alleen via de kabel op 104.5, Eter, 106.9, internet, www.ctfmsanford.nl. Maar vergeet ook, vooral de televisie niet, kanaal 45. Ook daar zijn we te beluisteren. Ja, klopt.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 Je weet wel gistermiddag werd er een wedstrijdje voetbal gespeeld ja? en je hebt gewonnen, Nederland natuurlijk, tegen die Brazilianen. Maar maar lekker hoor. Het was al een knikkende knie hoor. Oeh, de ja, maar toch wel een lekker gevoel die tweede helft. De eerste helft hebben we het niet over. <laughs> Hier is de Ritchie Family en een orkestje erbij, Sol -so Orchestra. Hier is Brazil. Ik ga naar het nummer luisteren, Albican. Ik ja. kan hem zo in mixen met de best disco in town. It's is de best disco in town. Je kent hem wel, hè, die play. Ja, klopt. Ook de Richie family, dus vandaar waarschijnlijk. Joh, ditmaal Brazil. Brengt ons meteen bij de wedstrijd van uh, gistermiddag natuurlijk. Hè. Wat was het allemaal geweldig? Ja, en wat maar... waren we blij dat het zo afgelopen is. Maar heb je ook al gehoord dat er een bekende, bekende wereldburger is opgepakt na afloop van die wedstrijd? Uh, nee. No.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 Op het moment dat Peris Hilton werd gearresteerd, had een vriendin van haar ex, playmate Jennifer Rovero, een joint vast. Rovero kon na het betalen van een boete van 1.000 Zuid-Afrikaanse rand, omgerekend ongeveer ruim 100 euro, het gerechtsgebouw weer verlaten. Wat een nieuws hè, wat een jongen, nieuws. Jongen, jongen, jongen, jongen. <laughs> en wat een wedstrijd hè, gistermiddag. Ja. Gaan we, ja, we nog even nagenieten hè. Met Robinho voor ze, speelt de bal even terug, dus is Snijder. Snijder komt die bal uh, ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Hij wordt erin.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 Je hebt zelfvertrouwen en uh, de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van uh, Arjan Robben. Bal gaat ongetwijfeld indraaien en uh, dat bleek net ook wel een aardige recept, want in een verdedigende zin...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 Probeer met die bal nu een doelpunt te scoren En breng, breng die beker hier maar snel naartoe Kom, kom maar op oranje, je laat je horen Schip nu die bal maar heel erg hard naar voren je van je vriendin Carol Emerald gedraaid. Ja, jou? nee, ik wist nergens van nog. Bedankt voor de verrassing dan. <laughs> ja, de een bekken <laughs> Maar je zou het bijna vergeten, maar de Tour de Frans begint vandaag ook, hè? Oh ja, dat is, is ook zo. Ja, zeker. En, en niet zo, maar ergens. Nee, in nee, Rotterdam. In Rotje Knur. In Rotje Honderdduizenden ja. mensen daar aanwezig trouwens. Ja, en dat is natuurlijk straks ook weer live te volgen op de televisie. Dan kijk ik even op mijn lijstje.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 Jij bent voor Spanje? Ik had ook gezegd dat Brazilië weer... Wat moeten we ermee, doen? <tekst> we gaan wel even een werkoverleg hebben. Ja, ja, dat denk ja, ik ja, een Werkoverleg. Spanje. Maar ik verlies graag mijn weddenschappen, dat weet okay, je. Oké, okay, dan, dan is het goed. Wie <laughs> gaat er dan naar Spanje toe? <laughs> ja, <laughs> en FIFA en Spanja. <laughs> Hier is Gloria Estefan, tezamen met de Miami Sound Machine, Dr. Beach. Dat is de volgende plaat die we voor je in petto hebben.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 When you're feeling in the dumps, da, nah, be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.